Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In de Duitse stad Karlsruhe zijn gisteravond twee gemeenteraadsleden van de partij Alternatieven voor Duitsland aangevallen. Gemaskerde aanvallers sloegen de politici met een stok voor een café. De twee raakten gewond. De politie heeft vijf verdachten opgepakt. Enkele aanvallers konden ontkomen. De afgelopen tijd zijn er in Duitsland vaker politici aangevallen... Zo raakte in Mannheim een lokale AFD-kandidaat gewond bij een mesaanval. In Aalen werd een CDU-parlementariër belaagd... en in Dresden werd een SPD-europarlementariër zwaar mishandeld. Bij een schietpartij in het centrum van Groningen... is vanmorgen iemand zwaar gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 6 uur op de Rademarkt. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden en ook het vuurwapen is gevonden. In de Golf van Aden is een containerschip geraakt door een raket die is afgevuurd vanuit Jemen. Daarbij brak brand uit, maar er vielen geen slachtoffers. Een tweede raket miste zijn doel. Ook werd het containerschip beschoten door mensen in kleine bootjes. Die aanval werd afgeslagen door harder te gaan varen. Al maanden worden schepen bestookt vanuit Jemen uit protest tegen de aanhoudende oorlog in Gaza. Zuid-Korea gaat weer luidsprekers plaatsen bij de grens met Noord-Korea. Via de luidsprekers wordt propaganda afgespeeld. Tot 2018 deed Zuid-Korea dat ook al, maar stopte daarmee als onderdeel van een verdrag. De spanning tussen beide landen loopt de laatste tijd weer op. Zo stuurde Noord-Korea de afgelopen dag ballonnen met papierafval en plastic naar Zuid-Korea. Dat was een vergeldingsactie voor een campagne vanuit Zuid-Korea. Daarbij gingen ballonnen met Amerikaans geld, popmuziek en pamfletten de grens over. Het weer, vanochtend eerst veel zon, later ontstaan stapelwolken met vooral in het noorden kans op een bui. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen bewolkt met periode met regen, dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Bent er in de leer van de Prins. Hij marcheerde van de helden tot de bril. Hij had geen geld en hij was.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 Het was muziek van Herman van Veen met Ik ben vandaag zo vrolijk. En daarvoor hoorde u een opname 1373. Het was Rob de Nijs met Jan Klaassen, de trompetter. Zie even hebben antwoord. De volgende plaat is uh, ook voor Rob de Nijs. Maar nu het nummer het werd Zomer...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 Kijk je aan en kreek. Haar zak en liet hem alleen onder dechtelijk dak. Maar ze schreef toch nog op een stukje papier. Dat is nog niet zo erg als een café zonder.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 naar het bos of naar de heide, dan klinkt het wel duizend keren vrolijke vrienden dat zijn wij vrolijke vrolijke vrienden vrolijke vrienden, vrienden dat zijn wij vrolijke vrolijke vrienden vrolijke vrienden, vrienden dat zijn wij morgens komt de zon onze wekken en de vogels zingen blij Dan is tijd dat wij gaan trekken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 Het was stevens het nummer waarmee ze in België, toen de tijd, België zouden mee te tegenwoordig op het Euroversie Songfestival 1971 in de Iersta Ierse hoofdstad Dublin. Echter een week voor de start van het Euroversie Songfestival werd die kolde geveld door geelzucht. En uh, hierdoor moest het duo op het laatste moment afzeggen voor het Liedjesfestival. België had nog nooit een festival gemist en wilde dat ook zo houden.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 Wij drinken, drinken, drinken, tot er zinken, zinken, zinken, beef de zang. Dat zaal van mij. Zolang het hier is en alle paarden, dan hebben wij nog geen gebrek. Ik heb gevaren, opvoelige baren. En laatste schip meegemaakt haakt. Toen het uit de hand liep, die boot op het strand liep.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 Ze, gaan, en de maar gaan, ze kon maken van ze bol, ze maken van ze vol, ze maken van ze En ze maken van boter een domini, een domini, pardon. In de karak in de karak zede in de karak in de karak zede Een domini, een domini, een een een domini, domini, domini, domini, een domini, domini,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 Van onder een kastelein, een kastelein, paardloos. Eerst betalen, eerst betalen, zei de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen, zei de kastelein. Zijn je pakken, zijn je takken, zijn de toverhex. Zijn je takken, zijn je takken, zijn de toverhex. Kom maar binnen, kom maar binnen, zijn de wafelvrouw. Kom maar binnen, kom maar binnen, zijn de wafelvrouw. In de karak, in de karak, zin de dominee. In de karak, in de karak, zin de dominee. Een een hebben en ze maakte van boter een baroness, een baroness burgers En de suite, in de suite zijn de baroness. En de suite, in de suite zijn de baroness. Eerst betalen, eerst betalen zijn de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen zijn de kastelein. Zei je pakken, zei je pakken zijn de toverheks. Zei je pakken zei je pakken zijn de toverheks. Kom er binnen, kom er binnen zijn de bavelfrouw. In de kark, in de karre, ik de dominee. In de in de karak, de dominie. Een domi dominee een domi dominee En mijn zuster niet ik niet, nie. en mijn zuster die niet, en mijn zuster die niet. En, nie, nie. en ze maakte van boter een lichtmatroos, een licht pardoos. Mooie benen, mooie benen, zijde licht lichtpatroos. Mooie benen, mooie benen, zijde de lichtpatroos. En de zwarte, en de zwarte, de baronet. En de zwitter, en de zwitter, zijn de barones. Eerst betalen, eerst betalen, zijn de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen, zijn de kastelein. Zeg je pakken, zeg je pakken, zeg de dove heks. je pakken, zeg je pakken, zeg de dove Kom maar binnen, kom maar binnen, zeg de maffelvrouw. Kom maar binnen, kom maar binnen, zeg de maffelvrouw. In de karak in de karak zeg de dominee. In de karak in de karak zeg je de dominee. Een dominee, dominee. de lichtpatroos. En de slipta, en de slipta, zij de barones. En de slipta, en de slipta, zijn de barones. Urs betalen, Urs betalen, uurs betalen, uurs betalen zij, bakke, zij, bakke, zij de kastelein. Urs betalen, Urs betalen, zij de kastelein. Zij de kakker, zij de kakker, zij de toverhex. Zij de kakker, zij de kakker, zij de Kom er binnen, kom er binnen, zij de bavelfrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zij de bavelfrouw. In de karak in de karak zij de dominie. In de karak in de karak zij de dominie. De dominee, en de zuster, die niet zuster, en de zuster, die niet zuster, en de zuster, die, die. en mijn en de zuster, en mijn zuster, en heer een en mijn zuster, en mijn zuster, voorzichtig, heer voorzichtig, zei de mijn heer. en heer mijn voorzichtig, heer voorzichtig zei de oude heer. Lekker zoenen, lekker zoenen, zei de heer. Lekker zoenen, lekker zoenen, de, dikke meid. Mooie biene, mooie biene, zei de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 Heel voorzichtig, zei de oude heer. Lekker zoenen, lekker zoenen, zei de dikke meid. In de karak, in de kark, zie de doemidi. Een doobie doemidi.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 Tietje met Dingedong is in het Nederlands en in het Engelse toen de tijd gezongen. Tietje was natuurlijk een Nederlandse popgroep uit Enschede die 1975 het Eurofestie Songfestival won. Met het Will Luiking en Eddie Owens en Dick Bakker geschreven lied Dingedong. Ja, zij deden het destijds beter dan, hè, dan wij dit jaar 2024. In de boeken als we waren gedisqualificeerd met Joost. ZFM antwoord. het zit erop, het uurtje is kort. Uiteraard volgende week zaterdag. zondag ben ik er weer op zaterdag. We lopen even geen herhaling van dit programma, want we hebben erg leuke programma's op de zaterdag... waar ze een uurtje tekort komen met live uitzending. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur.